De gasten van een visrestaurant in het Noord-Duitse Niendorf... hebben brandwonden opgelopen na het drinken van een zeer bijtende vloeistof. Ze raakten gewond in hun mond, neus en keel... en een van hen zou er slecht aan toe zijn. De politie denkt dat iemand alcohol heeft verwisseld met schoonmaakmiddel. De eerste gewonden van de brand in, het Zwitserse, in een Zwitserse skibar zijn overgebracht naar brandwondencentra in andere landen. Onder meer België, Frankrijk en Duitsland. Ook Nederland heeft hulp aangeboden. Er zijn meer dan 100 gewonden. Van wie de meeste er slecht aan toe zijn. Intussen worden de eerste doden geïdentificeerd. En Amsterdammers die bij de afgebrande Vondelkerk wonen... zijn een inzamelingsactie gestart om de kerk weer op te bouwen. Het historische gebouw werd in de nieuwjaarsnacht verwoest... door een felle brand en dat heeft heel veel mensen geraakt. De kerk was een kloppend hart voor de Amsterdamse buurt. Dat zei burgemeester Halsema. Heb ik nog het weer voor je? Het is uh, wisselvallig met winterse buien. Met regen en sneeuw. En daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En het wordt 2 tot 5 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Er is nog steeds veel sneeuw wel, hè? In het land ook. Uh... Zeker als je buiten kijkt. hier. ja, oh ja ik zie het. Gaat de keer. Ja, ja, Jos heeft ook een berichtje erover. Voor degenen die in de sneeuwbuien rijden. Ja. Zetten jullie verlichting uit. En jullie gewoon een richting aan. AUB. Iets veiliger voor de maatsen achter jullie. Ja, dat is een hele goede. Even checken of je je goede verlichting aan hebt. Inderdaad. Hij hey, pas op op de A2 Utrecht-Dembos voor de Empelbrug. Acht minuten. En uh, dan verderop tussen Empel en Simichels-Gestel nog eens 16 minuten. Ook de A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard. 13 minuten extra. Uh, ga je van Den Bos naar Utrecht. Daar heb je ook zo'n uh, 25 minuten vertraging. Die begint al uh, bij de afrit Simichels-Gestel. En loopt tot knooppunt Empel. Uh, de A12 voor de grens met Duitsland. 16 minuten door de grenscontrole. A50. Eindhoven-OS bij Volkel 12. En de A50 Os Eindhoven bij Sonnebreugel, 34 minuten. Dat komt daar omdat de weg best wel glad is, die A50. En de A58 Breda Tilburg voor knoopendje in de Annabos 11 minuten extra. Controles langs de weg A7, hier de V-Sneek 132,7 A12. Arnhem Utrecht 71,0 en daar 16 rotterdam Noordrecht 16,0. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 van de 538 ochtendshow Tim, Florentien, Hik en Niels. <hijen> en wij wensen jou een fantastisch 2016. Oh, Geniet ervan, muzikaal, gezond en heel veel lachen. Lindo Duval, even knallen. Nee, niet meer. Dan legt we dat vuurwerk weg. weg. Dat kan nu niet Olivia, nu. Waking up for lost time The end of the and it's not the end of the Bach en Julia Church en Miles Away bij 538. Vanaf maandag 19 januari. Hier. Hier met je rekening. Heb je wel eens een... Uh... Nou, laten we zeggen moeilijke impulsaankoop gedaan dat je dacht dat had ik misschien niet moeten doen weet je wel, iets waar je misschien maar één keer hebt gebruikt of helemaal nooit meer dat je denkt, ja die elektrische deken ik weet niet, het is me toch iets te warm allemaal en roze is niet mijn kleur het kan hè, dat je gewoon iets hebt gekocht waarvan je zegt nou had ik niet over doen of iets wat heel erg tegenviel, misschien uh, dat uh... De beurt van je auto uit uh, 2010 uh, iets te hoog uitviel. Nieuwe accu, nieuwe ruitenwissers, nieuwe wielen, nieuwe stuur. Eigenlijk bijna een hele nieuwe auto. Een nieuwe, nieuw kleurtje, weet ik veel Iets waarvan je zegt, ja, dat is onhandig. Zeker tijdens de dure decembermaand Ja, je hoorde net al even. Hier met je rekening. Kom terug bij 5 uur. Ja. Vanaf 19 januari. Rekening die jij instuurt voor iets grappigs. Iets unieks. Iets geks. Iets bijzonders. Bijzonder verhaal erbij. Geef hem even door aan ons. Pas hem even deze kant op. Dan kunnen wij even kijken of we die voor je gaan betalen. Hier met je rekening. Check even alle info via 538.nl. En dan nu voor iedereen die aan Dry January doet een 00 nulletje. die is cold as ice. You're as cold as ice! You will Zet van gisteren op van morgen. Ik wil geloven dat het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden.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 Whatever you Don't get mad, don't get me Hey don't be mad, don't get me just don't get mad, don't get me Wait, wait, wait. I don't mean no harm I can see you on my t-shirt on I can see you with nothing on Feeling on me before you bring that on Bring that on You know what I mean Girl, I'm a freak, you shouldn't say those things I'm only trying to get inside of your brain to see if you can work me the way you say It's okay, like, it's alright I got something that you don't like Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like state match. the girl Whatever you are Ben je een beetje goed aan het jaar begonnen of niet? Ik kan me voorstellen dat je nou, misschien zin wel net pas wakker wordt... en denkt, oh, is het al, is het al 2 januari? Ja, dat gevoel heeft Sander van Cross wel eens wat vaker elke maandag. Ik heb wel eens op maandagochtend om half negen of kwart over acht... dat ik denk van, wow, ik ben meer dronken dan nuchter. <laughs> nou goed, vandaag Nationale Katerdag met, daar zijn ze... Cross Amsterdam, Koeien of mijn kruissel.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 Lindo Duval. Ja, dat ben ik. Hé, hey, even nieuw je? mocht je het gemist hebben. We zijn volgens begonnen aan 2026. Only a ice, then she gonna be gone.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 No, I do If you're in a hurry Now you ain't gonna hurt to be as far you never know 22 I got the words, I love you too. at your house again Stond, die 12 november dit jaar, of af, afgelopen jaar natuurlijk, in een uitverkochte Dome stond, sinds inmiddels 26, en hier hoor je er toen ze 10 jaar jong was. Deze mee aan Sweden's Got Talent. Zij komt natuurlijk uit Zweden, hè? dat kan ja, ook wel horen aan de naam. Uh, waar ze dus hoge ogen gooide, en inmiddels een wereldartiest is geworden. Het is 5 verjaardag, Lindewis, de naam met Jesus, when saying this is eyes closed. Tommy's standing still and I don't wanna leave you lips. Trace in my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Vision every second let you with me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 For the broken heart It's time to say goodbye Tattoo. 5 538. 8 Favorite. Ja, welk nummer ga je aankomende week wat extra vaak horen als 5 3 8, favorite? De belangrijkste nieuwe track. dat Is er eentje die je al kent? Want ze kregen hem eigenlijk al een beetje als vroeg kerstcadeautje. En aankomende week mag ze er echt gebruik van gaan maken. Taylor Swift mag nog een hele volle week genieten van de titel 5 3, 8, favorite met haar open line: 5 3, Favorite. Taylor Swift.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 Jeremy Jan, blijft u ach zo met, de nieuws, met het nieuws. Het uh, nieuws van de snelweg. Jazeker, ja, het is natuurlijk winters weer op de weg. En als je denkt dat je alles gezien hebt... ik heb iets voor je wat je nog nooit van hebt gehoord. Een soort monster truck onder de strooiwagens is onderweg... en je krijgt zo de details. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving? Klaar. Je nieuwe website? Klaar. En je eerste factuur? Ook klaar. Maar ben je er ook klaar voor als die eerste factuur niet betaald wordt?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 On the bank